8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal gaan we praten over de corruptie in de ingestorte economie van Oekraïne. En we vragen staatssecretaris Steven van Justitie... hoe hij zal omgaan met de Oegandese asielzoekers. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De politie heeft nog geen idee waar het duo uithangt... dat de afgelopen twee weken een spoor van geweld achterliet... in het oosten van Nederland. Eenheden uit Nederland en Duitsland zoeken het voortvluchtige stel. Onder meer op campings in de grensstreek, zegt de politie. We willen ook eigenaren van campings... en ook mensen met kleine hotelletjes erop wijzen... dat het duo mogelijk illegaal gebruik maakt van een camping... Dus als de campinghouders luisteren, stel een onderzoek in en zie je wat verdacht. Neem contact op met 112, onderneem zelf niets. De man van 25 en de vrouw van 19 schoten gisteren een campinggast neer. Het slachtoffer ligt op de intensive care. Daarna gijzelden ze een gezin in Enschede. De twee worden gezocht voor zware mishandeling, ontvoering en een serie overvallen.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 Dat is niet goed, zegt de Consumentenbond. Het zijn hele rare berekeningen. En als jij gewoon maar zoveel seconden gebruikt... zou je maar zoveel seconden moeten hoeven betalen. Wij willen dat minister Kamp een einde maakt aan deze praktijk. Dat hij zich inzet dat alle providers per seconde abonnementen gaan bieden. Je moet gewoon betalen voor wat je verbruikt. Sinds 1 januari vorig jaar moeten providers minstens één abonnement aanbieden... waarbij per seconde wordt afgerekend. Zo'n abonnement is volgens de Consumentenbond nauwelijks door klanten te vinden.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 Het Pakistanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op islamitische opstandelingen in het noordwesten van het land, vlak bij de Afghaanse grens. Daarbij zouden zeker 27 mensen zijn gedood. Het is onduidelijk of er ook burgerslachtoffers zijn. Pakistan brak vorige week vredesgesprekken met de Taliban af. Daarna heeft het leger meerdere luchtaanvallen uitgevoerd. Mogelijk wordt de opening van de nieuwe luchthaven van Berlijn weer uitgesteld. Nu tot 2016, terwijl de luchthaven in 2011 zou opengaan. Dat staat in een brief van de luchthavendirecteur. Duitsers vinden het onvoorstelbaar, zegt correspondent Tim de Wit hoorde ik iemand het noemen. Eh, beschamend, eh, zei iemand. En ja, eh, in totaal zijn de extra kosten inmiddels al 5 miljard euro. Daarmee is die luchthaven al drie keer zo duur als gepland. Het is allemaal belastinggeld. En de nieuwste vertraging komt doordat omwonenden... van een nieuwe start- en landingsbaan... nog geen goede geluidsisolatie eh, in hun huizen hebben. Het Amerikaanse leger moet zich aanpassen aan de realiteit van kleinere budgetten... zei minister Hegel van Defensie op een persconferentie. En hij bevestigde berichten in de New York Times... dat het aantal militairen wordt teruggebracht naar het niveau van vlak voor de Tweede Wereldoorlog... van de huidige 550.000 naar zo'n 450.000. Het Amerikaanse parlement moet er nog wel mee instemmen. Het weer nog. Eerst nog wat zon in het noordoosten. Vanmiddag van het zuidwesten uit regen. Aan zee vrij veel wind en het wordt een graad of 11. Morgen nog een bui, verder geregeld zon en ongeveer 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, de Geest. Hoe gaat dat op de weg? Nou, een kilometer staat ongeveer de helft van wat er normaal gesproken staat op dinsdagochtend. Vooral bij Amsterdam is eigenlijk nauwelijks iets aan de hand. De meeste dagelijkse files staan in het zuiden van het land... en er is heel veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... Dat heeft te maken met een ongeluk bij Eembrugge. De linkerrijstrook is daar dicht en daardoor staat er tussen Hoevelaken en Eembrugge 10 kilometer file. Ook een zogenoemde kijkersfile, de andere kant op, die is 3 kilometer. En verder behoorlijk wat vertraging op de A50 van Osna naar Arnhem... tussen Renkum en knop het grijshoord 5 kilometer. De topmannen van Facebook en WhatsApp hebben zich uitgelaten over de overname... om de onrust onder gebruikers te bezweren. Of dat gelukt is, hoort u zo.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 Hierbij vertrouwen we vooral op ons eigen onderzoek. Zo weten we precies waar we in beleggen. Kijk op deltaloid.nl als u meer wilt weten. Deltaloid. Kritisch op het juiste moment. De rechter vindt 100 kilometer per uur op de A10 en de A13 geen goed idee. Maar minister schuld van verkeer gaf zich niet zomaar gewonnen. De rechter zegt nou, op een aantal punten moet u dat nog nader onderbouwen... Uh, en we gaan even kijken of we dat goed kunnen doen. Maar nu is ze om. Op de ring van Amsterdam en Rotterdam gaat de snelheid terug naar 80. Het NOS Radio 1-journaal. Uh. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Eerst de Oekraïne. Daar gaat het snel na de vlucht van president Janukovic afgelopen weekend... moet er vandaag een nieuwe regering worden gevormd. Het wordt een regering van nationale eenheid. Verslaggever Gertjan Dennekamp. Gaat dat lukken zo snel, een nieuwe regering vormen? Ja, dat... Uh... Uh, want er is uh, helemaal niet... Uh, de Oekraïne, of Oekraïne heeft steun nodig van het buitenland. En het buitenland kan die steun alleen maar geven als er een regering is om mee te praten. Dus vandaar ook de haast die nu gemaakt wordt om alle posten te bezetten. Uh, dat zijn, uh, uh, in de achterkamertjes worden de onderhandelingen gevoerd tussen de politieke oppositie, de voormalige regeringspartijen, de leiders van het verzet van Maidan. En zo probeert men met puzzelen een uh, regering bij elkaar te krijgen... waar uh, men er dan ook nog in slaagt om dit verdeelde land een beetje te verenigen. Hoe moeilijk zal dat worden, Gert Jan, Want we hoorden net van Tini Cox in de Raad van Europa. Al dat het allemaal individuen zijn die uit zijn op eigen belang. Is, is er een eenheid te ontdekken? Nee, voorlopig nog niet, maar we hebben natuurlijk ook nog geen uh, regering. En de eenheid is waarschijnlijk dat ze uh, de economische situatie van dit moment moeten oplossen. En tegelijk een antwoord moeten vinden op uh, al die politieke problemen die leven in dit land. En mogelijkerwijs uh, kan dat een eenheid smeden. Dat weet ik niet of dat gaat gebeuren. Maar de druk is natuurlijk immens. Uh, hè, in het buitenland leveren alle ideeën over hoe Oekraïne te helpen in deze tijd. Misschien met noodpakketten, misschien met een donorconferentie, uh, Rusland. Uh, uh, heeft er ook nog wat in de markt te brokkelen? Constateert ook dat er eigenlijk op dit moment niemand is om mee te praten. Dus de druk is heel groot om op te komen en de verwachting vandaag worden um, um, uh, afgekondigd. En dan, als die eenheid gevonden is, moet er ook een premier komen. Is daar al een kandidaat voor? Ja, eigenlijk wel. Uh, dat is uh, uh, Arseni Yatsenyuk is uh, van een partij van oud-premier Timoshenko. Hij is een oud-minister van buitenlandse zaken en van economische zaken. Hij wordt getipt als de meest waarschijnlijke kandidaat. En dan moeten er dus ook allemaal nog mensen komen voor andere posten. Er zijn al wat interim ministers benoemd. Mogelijk dat die aanblijven. Maar bijvoorbeeld de minister van Financiën... een hele belangrijke post in die nieuwe regering, die is er nog niet. En een parlementslid grapte gisteren in de Oekraïnse media... dat is ook helemaal niet te benijden, die post. Dat is alsof je plaatsneemt op een elektrische stoel... En ja, die grap die illustreert ook wel zeg maar, de problemen... waar deze regering zo meteen voor staat. Ja, Julia Timoshenko, de grote oppositieleidster van een paar jaar geleden... verscheen ook snel weer ten tonele. Maar is er wel een rol nog voor haar weggelegd, denk je? Nou ja, zij uh, is net vrijgelaten. Hè. Zij is toen onmiddellijk hier naar het plein gekomen. Heeft een uh, toespraak gehouden die nou, niet al te enthousiast werd uh, onthaald. Zij heeft in ieder geval nu gezegd dat zij niet beschikbaar is voor het premierschap... en zij gaat naar Duitsland voor behandeling. Maar ja, waarnemers gaan er toch wel een beetje van uit... dat ze het, uh, dat ze het politieke toneel niet vaarwel zal zeggen... en dat ze zich misschien zal melden voor uh, de verkiezingen... voor een nieuwe president die in mei uh, worden gehouden. Maar of dat zo is, dat weten we niet... en dat hebben we zeker niet van haar gehoord. Gertjan Dennekamp vanuit uh, Kiev. Tien over acht, u hoorde het misschien in het afgelopen uur... de Nederlandse homobelangenorganisatie COC... Noemt de nieuwe anti homo in Oeganda draconisch en wil graag dat minister Timmermans elke gelegenheid aangrijpt om die terug te laten draaien. En bovendien vindt het COC. Dat het heel erg belangrijk is dat Oegandese asielzoekers op grond van hun uh, uh, seksuele oriëntatie hier gewoon asiel krijgen. Zonder meer. Nu aan de lijn staat staatssecretaris van Justitie Fred Teven. Goedemorgen. U hoort het, het COC zou dus graag van u zien... dat u het asielbeleid ten aanzien van homoseksuele asielzoekers uit Oeganda versoepelt. Gaat u dat ook doen? Ja, ik heb het in de Kamer ook al geschreven op 17 februari. Uh, toen was er nog even de vraag of de president de wet ging ondertekenen... of die dat niet ging doen. Maar ik heb aangegeven dat als de wet zo ondertekend, dat er een soepel uh, inwilligingsbeleid met betrekking tot uh, Oegandese asielzoekers uh, zouden zijn... Uh, die, die homoseksueel zijn... En uh, dus op zich uh, wordt het COC in die zin op de wenkken bediend uh, als dat, uh, uh, die wet is nu getekend. Dus ik zal de Kamer vandaag of morgen daarover berichten over het nieuwe inwilligingsbeleid. Hoeveel soepeler wordt het? Nou ja, uh, hoeveel soepel? Kijk, uh, de, de, de, soms waren er nu nog uh, een aantal, op, op aantal onderdelen tegenwerpingen. Maar nu het uh, teken van die wet een feit is, en dat is inderdaad, daar heeft u gelijk in... Dat is een draconische wet uh, waar, uh, waar wij als Nederlandse regering uh, echt zeer ontstemd over zijn. Dus uh, wij zullen inderdaad de uh, aanzien van uh, asielzoekers vanuit Oeganda die homoseksueel zijn, zal een uh, zeer soepel inmiddels geluid in zijn. Ja, meneer, dan gaat het ook over het toelatingsbeleid, niet alleen over uitzetting. Nee, nee, nee het, het gaat ook over, het, uh, over uh, mensen die asiel aanvragen. Ja, en, en die mensen moeten dan wel aantonen dat zij homoseksueel zijn? Nou, aantonen niet daar zijn, daar zijn al regels voor. Dat hebben we natuurlijk al. Uh, dat, dat is al een aantal jaren. Dus er is een zeg maar een beleidskader waar uh, bij de IND rekening wordt mee gehouden. En dat wordt in individuele zaken, wordt dat getoetst. En dat zullen we dus uh, met betrekking tot Oeganda. Wordt natuurlijk dan dan, uh, als er zo'n wet is, ja dan, uh, dan valt er weinig anders dan daar zeer soepel mee om te gaan. En hoe werkt dat? Ja, een in individuele toetsing zal plaatsvinden. ja Hoe werkt dat? Dat, dat, dat uh, wordt per individuele zaak bekeken. Maar uh, inderdaad, uh, het is wel een soepel blijkt met zo'n wet. Want dan kan je mensen niet terugsturen. Dit is natuurlijk uh, dit is draconisch. Maar er komt een toetsing, zegt u. Maar je hoeft het niet uh, aan te tonen. Dus ergens daartussenin? Ja, kijk, u gaat nou vragen hoe de asielprocedure in elkaar zit. En uh, je moet aannemelijk maken in dat, in dat concreet geval. En daar hebben we natuurlijk, daar hebben we natuurlijk al, daar heeft de ook ervaring mee. Dit is, niet, dit is niet nieuw wat er nu gaat gebeuren. En we hebben natuurlijk met Iran hebben we ook al een soortgelijk beleidskader. Dus dat zal met Oeganda ook worden toegepast. We hoorden eerder, uh, asielzoekers die al in Nederland zijn, die zich ernstig zorgen maken, ook voor hun familie. Heeft u daar extra aandacht nog voor ze? Het hangt er van af, uh, of de familie natuurlijk homoseksueel is of niet. Dus dat is een hele, is een hele andere discussie. Uh, maar hier, uh, dit, dit onderwerp is... en uh, hadden wij graag anders gezien als Nederlandse regering. Ik ben het uh, in die zin natuurlijk... wat minister Timmermans erover zegt... is dus volstrekt juist... Dit is iets wat we, en niet, altijd, niet alleen de Nederlandse regering, maar ook vele westerse regeringen, die er niet hadden gehad. Dan druk ik het nog voorzichtig uit. Ja. We hebben er ook op aangedrongen dat die wet niet zou moeten worden getekend. Het is nu gebeurd, dus daar zullen we onze consequenties uit moeten trekken. En met hoeveel meer mensen houdt u rekening? Daar kan ik niks over zeggen. Tot nu toe hebben wij niet heel veel asielzoekers uit gehandhaafd. Dus we praten over een heel klein aantal. Maar u stelt daar geen beperkingen? Nou ja, de beperking is. Tijd zijn in de Maar qua aantallen bedoel ik? Uh, qua aantallen zit daar op dit moment geen beperking op. Nee. En dit even. Staatssecretaris van Justitie, hartelijk dank dat u ons even door wilt laten staan. Goedemorgen. Ja, Verkeersinformatie aan bij de ANWB zit heel in de geest. Het valt in de Randstad vanochtend reuze mee... met de files, de meeste files staan in het zuiden van het land. Er waren wat problemen op de A1 bij 1 Brugge. Daar was lange tijd een rijstrook dicht richting Amsterdam. Die is zojuist weer open gegaan, maar er staat nog wel 7 kilometer file. En op de A27 van Breda naar Gorkum is zojuist een auto met pech stilgevallen... bij Werkendam. De rechte rijstrook is dicht. Daarachter staat 4 kilometer. Ja, misschien nemen die files wel toe... want de snelheid op de A10 en de A13 gaat omlaag. Minister Schulds van Verkeer heeft dat besloten. We gaan naar Den Haag, Joost Vullings. Joost, zat dat er wel aan te komen? Want de rechter had natuurlijk een uitspraak gedaan. Ja, er, er waren twee uitspraken. Dus een eentje over de, de A13 en een eentje over de A10 West... waarbij de rechter had gezegd... niet van wat de minister heeft gedaan, deugt niet... maar het moet beter onderbouwd worden. Ja, en nu heeft ze alles nog eens laten bekijken... laten herbeoordelen, laten herberekenen... En als ik het zeggen, simpel samenvat, in beide gevallen zegt ze... ondanks dat er 100 wordt gereden, blijft, blijven de, de luchtnormen worden dus niet overschreden. Maar het zit er allemaal wel heel dicht tegen het maximum aan. Dus uit voorzorg breng ik het weer terug naar 80 km per uur. Dus zowel op de A13-overschie als de A10-west bij Amsterdam. Maar is dat definitief? Want het was natuurlijk eerst 100, toen werd het 80, toen weer 100, nu weer 80... Ja, dat, uh, dat is natuurlijk een, een, een goede vraag. Nou, bij de A13 maakt ze daar zelfs een, een, een opmerking over. Ze zegt uh, de A4 Midden-Delfland, daar wordt aan gebouwd. En op het moment dat die af is, zal het minder druk worden op de A13 bij Rotterdam. Ja, en dat, dat kan natuurlijk een reden te zijn, uh, zijn om te zeggen, nou dan is er minder verkeer. Dus dan kan het weer naar 100 kilometer per uur. Ja, kijk, sowieso kan je denken van als over een x aantal jaren het autopark wordt steeds schoner, ook in Amsterdam, weer blijkt dat de luchtkwaliteit vooruit is gegaan, zou je op termijn weer naar 100 kilometer per uur kunnen gaan. Maar goed, dat zegt ze niet in de brief, maar dat is iets wat je natuurlijk ook wel zelf kan verzinnen. Ja, Joost, we hoorden de minister net even heel kort en zei ze, ja, ja, rechter heeft besloten, we moeten toch nog eens even kijken, aanvullende voorwaarden. Gaat het toch een beetje tandenknarsend? Ja, nou ja, kijk, uh, uh, ze zal het niet fijn vinden. Ik bedoel, je ik weet nog wel alle verkiezingsslogans van de VVD. Het is een VVD-minister en uh, die, die zijn sinds Rutte 1 overal de snelheid aan het verhogen. En dat vinden ze heel erg belangrijk en dat, dat venten ze ook graag uit in, in, in allerlei campagnes. Ja, nu moet je vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen bij twee grote steden de maximumsnelheid omlaag brengen. Moet je wel bedenken dat heel veel mensen die er omheen wonen daar heel erg blij mee zijn. Dus wat dat betreft zou ze misschien daar stemmen kunnen winnen... Nou, namens de VVD. Maar goed, heel veel Nederlanders die gewoon lekker willen doorrijden... die zullen het minder leuk vinden. Dus ja, wat dat betreft is het wel een beetje pijnlijk voor de minister. Maar ach, aan de andere kant, het zijn eigenlijk hele kleine stukjes. Ik kom op beide stukken kom ik geregeld. Om nou te zeggen dat het heel veel scheelt op een totale rit. Ik weet het niet. Maar goed, eh, voor haar zal het niet leuk zijn... want dat is echt wel een speerpunt voor de VVD. Misschien zou het handig zijn om mensen die graag willen doorrijden... te informeren met, met borden bijvoorbeeld. Wij doen dit voor uw gezondheid. En voor die van uw kinderen, ja. kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ja, je het eigenlijk voor die mensen die, die, langs, de, die langs de weg wonen. Daar, daar doe je het eigenlijk voor. Want zelf ben je er natuurlijk zo doorheen gereden. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dat je het eigenlijk voor de, voor de medemens doet, dat soort borden. Nou ja, ik geloof dat jullie zo de minister spreken. Wie weet is dat dan een goed advies gaan dat het voor daar mooie gaan, ja. borden voor dat maken. Ja. Dank je. Joost Vullings in Den Haag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 Journaal. En de verslaggever in de struiken, minor Remmers. Oh, het water zelfs. Ja, het is een waterbeest. Hè, de otter. Ja, oh, vandaar. Het is echt een, een visser. Het is een visser. Oh, wacht even. Er komen een paar dames aan. Nog otters gezien? Nee, heel niet. <laughs> Toevallig niet. Er zijn twee dames in een motorbootje. Wat gaan ze nou doen? Ze doen onderzoek naar het voorkomen van de zeldzame Noorse hoemaars in de Ninkopse Plassen. Een Noorse voelmuis. Ja, dat is, een, dat is een, een, de enige endemische zoogdier van Nederland. En denk je wat betekent dat? Dat betekent dat deze alleen maar, alleen maar voorkomt in Nederland. En in, binnen Nederland komt hij alleen nog maar binnen een aantal moerasgebieden voor. Nieuwkoopse Plast is één zo'n gebied. Het is een hele belangrijke populatie. En uh, ja, om meer te leren van hoe we dat diertje in stand moeten houden. Wat kunnen wij in natuurmonumenten nou doen uh, om ervoor te zorgen dat die niet uitsterft? En daar blijken wij wel uh, invloed op uit te kunnen oefenen. Um, doen zij onderzoek om daar meer van te leren. Waar zijn ze van dan? Nou, zij zijn zij, zij van de HAS uh, in ja. Den bos En uh, zij zijn studenten. Ze doen een Hoge agrarische school, hè? Ja. ja. Zij doen uh, een afstudeeronderzoek. Daar gaan ze dan, de twee dames, in het motorbootje de Nieuwkoopse Plassen op. Terwijl de boswachter heel saai naar een kantoor moet. Martijn ja. Martijn van Schim, ja, dat moet ook gebeuren. Uh, uh, je moet ook dingen regelen. Ja. Nou, goed, uh, richting Rotterdam. Nou, bedankt in ieder geval tot zover voor de uitleg. Dan ga ik nog even door met de kennen. Succes. Ja. ja dit, het is donker water, hè? Ja, je zit hier in een veengebied, dus je kijkt op een donkere bodem. Maar de otter kijkt terug naar de otter nu weer. Uh, die, dat, hij, hij jaagt s'nachts ja, ja. op die vis. Ja, en hij ziet die vis, dus hij is een zichtjager. Ik zou het dan overdag doen. Ja, nou ja, hij is een beetje de nacht in gedrongen als beest in dit drukke landje. Ja. De Nieuwkoopse Plassen, uitstekend gebied voor de otter eigenlijk... want hij heeft ruimte en rust nodig. Ja, precies. Het is al eerder onderzocht. Het Nieuwkoopse Plassen is in het Groene Hart in Zuid-Holland... het beste, meest levensvatbare gebied voor de otter. Maar het staat onder druk, want wij met z'n allen... al die auto's, wegen, ja, industrieterreintjes, ja. ruilverkaveling... Ja, ja het, het is voor de natuur heel moeilijk in dit land... En, uh, en die otter... Blekerachtige figuren die uh, de, de, de, de, de verbindingswegen weg wilden ja, van de natuur. Ja, dat helpt uh, inderdaad niet. Maar gelukkig, uh, het is heel belangrijk, zoals je al zegt, waterkwaliteit. Dat het water schoon is, is heel belangrijk. Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat zo snel mogelijk de wegen... die direct rondom die Nieuwkoopse plassen zitten, dat die beveiligd worden... met wat tunneltjes en rasters, zodat er hier ook echt van die ene otter... een levensvatbare populatie gemaakt kan worden. Maar dan is als derde heel belangrijk dat die natuurlijk robuust genoeg is... En natuur gebieden met elkaar verbonden worden. En daarom is het zo goed dat ondanks Bleker hier de provincie Zuid-Holland... heeft gezegd, wij gaan die verbinding maken van de Nieuwkoopse... naar de Reewijkse plassen. En dan is er een kans, hè, als we ons met z'n allen inspannen... dat er een echte levensvatbare otterpopulatie komt. Dat is ook een beetje drassig en modderig. Hier loopt hij dus doorheen, hè? Ja, ja hij loopt langs de oever. Het is, uh, een oeverwandelaar. Ja. Frederike zei het vanochtend al in de uitzending van... ja, kun je ze niet klonen, het duurt zo lang. Is er ook niet een gevaar voor inteelt? Ja, kijk, zolang de populatie... Dat het er maar weinig zijn. Hè? Ja, ja, ja het, zijn er, het zijn er maar honderd in Nederland. In een land met 17 miljoen mensen. Dus het geeft al aan, het zal heel lastig worden. En van die honderd worden er jaarlijks eh, ongeveer 20 doodgereden. Het is dus van belang dat die populatie groeit. Maar er is ook al enige aanvoer vanuit Duitsland. Dus dat geeft ook. Aanvoer uit Duitsland, altijd goed. Uh, <lacht> nou heeft de burgemeester van Nieuwkoop de otter ook al ontdekt voor de Jawel, ook Nieuwkoop heeft het city marketing. Ze hebben zelfs al advertenties gemaakt waar het beest op staat. Want het moet het toerisme bevorderen. Nou, volgens mij kan de mens soms maar beter wegblijven. Maar het is een prachtig gebied. Ja. Welkom in de gemeente van De Otter. We zien het helemaal voor ons, maar jongens. Zo dadelijk meer over de otter die er dus nog steeds wel is. Zo dadelijk ook meer over de economie van de Oekraïne. Die ligt behoorlijk op zijn gat. Vragen straks Arjan van Dijkhuizen, senior econoom bij ABN AMRO... hoe dat dan beter kan. Zo... Alle nood hoor u met Private Eyes. Zes minuten voor half negen. De afgelopen dagen was er veel aandacht voor Facebook en de overname van WhatsApp. Beide topmannen hebben daar inmiddels iets over gezegd. Rachid Finch, tech-redacteur, goedemorgen. Goedemorgen. Want er is nogal wat onrust he, onder sommige gebruikers. Ja, inderdaad. We moeten nog maar zien hoe terecht dat is. Of dat sommige mensen misschien wel erg laat wakker zijn geworden als het gaat om een privacybezwaren. In ieder geval de baas van Facebook, Mark Zuckerberg... en de baas van WhatsApp, Jan Koem of Koom. Ik weet nog steeds niet precies hoe je het uitspreekt. Zijn in Barcelona. Daar is een groot congres gaande voor alles... wat met mobiele telefonie te maken heeft. En uh, daar zijn eigenlijk twee opvallende dingen gezegd. Uh, de baas van uh, WhatsApp, die in ieder geval zei... dat je met WhatsApp vanaf volgend kwartaal ook kunt bellen. Want je kunt nu alleen berichtjes sturen... en korte geluidsfragmenten, maar echt bellen... Zoals wij nu eigenlijk doen, uh, kan nog niet. Uh, dus dat komt er dan bij. Um, en wat uh, Mark Zuckerberg van Facebook heeft gezegd, is dat er niks verandert aan WhatsApp. Hij wil het precies laten zoals het is, omdat gebruikers er nu tevreden mee zijn. En hij wil er geen advertenties in stoppen en hij wil ook zeker niet de data uit WhatsApp gebruiken, bijvoorbeeld voor adverteerders. Dus volgens hem verandert er niet zoveel en hoeven we ons geen zorgen te maken na de overname. Vooralsnog of voor helemaal nooit? Ja, dat laat hij dan een beetje in het midden. Het was aan het einde van een uh, presentatie die hij gaf. Een journalist die één vraag kon stellen. Dus hij is niet helemaal doorgezaagd daarover. Uh, maar ik kreeg wel de indruk dat hij het gewoon zo wilde laten. Goed, hoeven we ons geen zorgen te maken. Geruststellende gedachten. Maar de Volkskrant schrijft vanochtend dat WhatsApp ook al nummers opslaat... van honderdduizenden mensen die helemaal geen gebruik maken van deze dienst. Wat weet jij daarvan? Ja, dat is al heel lang bekend uh, dat ze dat doen. En daar zijn ze ook al wel voor op de vingers getikt. Uh, zodra je, jij bijvoorbeeld WhatsApp gebruikt... dan wordt jouw hele telefoonboek geüpload naar WhatsApp... zodat zij uh, de vrienden die ook WhatsApp hebben uh, uh, kunnen koppelen. Vandaar dat je al die koppelingsberichtjes krijgt, hè, of je toestemt. Precies. Het punt ja. is natuurlijk dat alle mensen die dan geen WhatsApp gebruiken... al die nummers moeten dan eigenlijk verwijderd worden. En in het verleden, ergens vorig jaar, bleek dat WhatsApp dat niet deed. Dus daar uh, zijn ze nu over in gesprek met verschillende autoriteiten. Want dat moeten ze natuurlijk niet doen. Hoe gaat het eigenlijk met WhatsApp? Want die, die uh, uh, gebruikers die dus onrustig werden, werden van deze overname... die stapten, sommige van hen, de over naar concurrent Telegram. Is, is daar al sprake van een uh, massale overstap? Nou, eigenlijk helemaal niet. Oh. Um, want je ziet in Nederland, Duitsland, Zwitserland... zie je inderdaad veel mensen overstappen naar Telegram. Ze zeiden eergisteren 1,8 miljoen nieuwe gebruikers in een dag. Maar het lijkt erop dat WhatsApp zelf zo'n 3 miljoen nieuwe gebruikers per dag uh, krijgt... En dat komt, want dat vergeten mensen wel eens, dat WhatsApp buiten Nederland en buiten een aantal andere landen helemaal niet zo populair is. Helemaal niet zo bekend ook. Dus sinds die overname van Facebook is WhatsApp eigenlijk wereldberoemd geworden. En uh, krijgen ze juist meer nieuwe gebruikers in plaats van minder. Dus in Nederland is dat misschien niet zo, maar over de hele wereld gezien wel. Nog even naar de mobiele telefoons. De markt wordt behoorlijk gedomineerd door Apple en Samsung natuurlijk. Een Nokia is er nog altijd. Ik presenteerde ja. maar liefst drie nieuwe telefoons. Deze week is het nog het vermelden waard. Nou zeker, het zijn wel bijzondere telefoons omdat daar uh, Android op staat van Google en dat is gek want Nokia is gekocht door Microsoft en Microsoft en Google zijn natuurlijk zeker de laatste jaren niet meer de beste vrienden, dus het is nogal opvallend dat Nokia dat straks in handen is van Microsoft met een besturingssysteem uh, naar buiten komt van de concurrent. En hoe kan dat dan? Heb je daar een verklaring voor? Uh, nou, wat ik denk is, uh, het, het kost natuurlijk best wel tijd om een telefoon te maken. De ontwikkeling daarbij, het onderzoek wat je daarvoor moet doen. Dus ik denk dat ze daar al aan begonnen waren voordat de, de overname van Microsoft uh, rond was of begon. En dat het nu gewoon een beetje zonde is om het dan maar in de prullenbak te gooien. Blijven natuurlijk commerciële bedrijven. Tech-directeur Rashid Finch. Dank je, Rashid. Zometeen na half negen spreken we minister Schultz. En we vragen haar of het tegenvalt dat de snelheid op de A10 en de A13 omlaag moet naar 80 kilometer. Er is er de eentje geopend. Hallo, hallo. Dat kun je wel zien, dat is een Jumbo. Ja, aanstaande woensdag openen we alweer onze 400ste supermarkt. En daarom trakteert Jumbo heel Nederland.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 Nederland versoepelt de toelating van Oegandese homo's. Aanleiding is de nieuwe anti-homo-wet die in Oeganda is ingevoerd. Staatssecretaris Teven van Justitie noemde de wet in het NOS Radio 1-journaal draconisch. Als Nederlandse regering zijn we daarover zeer ontstemd, zei Teven. Onder meer homopelangorganisatie COC had aangedrongen op een soepele toelating van Oegandese homo's. De politie heeft nog geen idee waar het duo uithangt... dat de afgelopen twee weken een spoor van geweld achterliet in het oosten van het land. Eenheden uit Nederland en Duitsland zoeken het voortvluchtige stel. Mogelijk hebben de twee stiekem de nacht doorgebracht op een camping in de grensstreek. En de politie roept campinghouders op daar alert te zijn. Ten Kate heeft een belangrijke deal gesloten. Het bedrijf uit Nijverdal gaat het chassis van een nieuw model van de Italiaanse autofabrikant Alfa Romeo leveren. De auto wordt erg licht, daardoor kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen en om ook andere autofabrikanten aan te trekken, bouwt Ten Kate een fabriek in Italië. En de maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam en de A10 West bij Amsterdam gaat eind maart terug naar 80. Volgens DAD maakt minister Schultz dat vandaag bekend: nu mag er op beide wegen nog 100 worden gereden. Dat zijn de hoofdpunten. Weerbericht van Weerplaza Marco Verhoef. Is het net zo mooi als gisteren buiten? Ja, misschien wel, maar uh, gisteren hadden we niet te maken met een storing die over het land ging trekken. En vandaag wel. Ik heb de zon wel redelijk mooi op zien komen. Maar ja, of het echt zo fraai was als gisteren, ja, dat is een beetje moeilijk beoordelen vanaf mijn zolderkamertje. Ik zal straks de foto's eens in de gaten gaan houden. Ja. Maar goed, uh, waar we in ieder geval wel mee te maken hebben nu, is een snelle toename van de bewolking. En in de ochtend valt er in Zeeland en misschien ook in Zuid-Holland al wat lichte regen. En die regen trekt dan heel langzaam over het land, bereikt aan het eind van de middag ook Groningen. En tegen die tijd begint het in het zuidwesten dan langzaam weer op te Klaren. Dus een heel ander weerbeeld verder dan gisteren. Nog steeds wel met vrij hoge temperaturen. Want voordat het echt begint te regenen... kan het nog wel 11 tot 13 graden worden. In de regen gaat de temperatuur wat omlaag. Misschien moet je eens naar buiten, Marco. Oh, weg. Ga ik hey, of hey, oh daar is hij nog. Goed zo. Oh, veel plezier. Helene oh. Geest bij de oh. ABB. Ja, er staat uh, 100 kilometer minder dan anders op dinsdagochtend. In de Randstad is er eigenlijk nauwelijks iets aan de hand. Vooral bij Amsterdam is het goed te merken dat het voorjaarsvakantie is... De meeste dagelijkse files staan in het zuiden van het land. En verder is er veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Knoopend Hoevelaken en Eembrugge, 7 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. In de kop van Noord-Holland op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Beverwijk, 2 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. De A50 Os-Arnhem tussen Renkum en Knoopend Grijshoort, 6 kilometer... En nog een wegafsluiting, dat gaat om de N207 bergambacht Alfa aan de Rijn. Die is in beide richtingen dicht tussen Stolwijk en Haastrecht. En dat komt door een ongeluk. Afrika-correspondent Kees Broeren was de afgelopen tijd... in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zo dadelijk zijn verhaal. U wil zonnepanelen of een zonneboiler? Dan zoekt u een bedrijf met het Zonnekeur. Zonnekeur is het kwaliteitskeurmerk voor zonne-energie-installateurs. Kijk op zonnekeur.nl.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 U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. We gaan weer praten over Oekraïne. Hans politieke tumult, daar heeft grote gevolgen voor de economie in het land. De nieuwe leiders hebben de internationale gemeenschap om noodhulp gevraagd. 25,5 miljard euro hebben ze nodig om het land overeind te houden. Daar gaan we over praten met senior econoom bij ABN AMRO. Arjen van Dijkhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u aangeven, want u had dat in de gaten, uh, hoe slecht het gaat met de uh, economie in Oekraïne? Ja, het is op dit moment een uh, zeg maar, precaire situatie. Uh, het land heeft forse externe financieringsproblemen. Het heeft een enorm hoog tekort op de lopende rekening, zo'n 9% bbp. Het heeft ook omvangrijke schuldendienstverplichtingen. Dus verplichtingen op rente en aflossingen aan buitenlandse schulden die dit jaar uh, nagekomen moeten worden. Uh, ja... De reservevoorraad van het land, een soort buffer, die is flink afge afgenomen door onder andere de onhoudbare koppeling van de rifnia aan de dollar die men probeerde te verdedigen en allerlei kapitaalvlucht. Ja. Kortom, het land heeft externe steun nodig om een default te vermijden. Ja. Maar meneer Van Dijkhuis, hoe komt dat dan dat, dat er zo weinig geld eigenlijk dus binnenkomt? Want in het verleden kennen we het toch als een, als een bloeiende economie, ze hebben daar van alles. Ze hebben daar van alles. Uh, het is een land met potentie. Het heeft, uh, veel, uh, het heeft een duidelijke metaalindustrie uh, die, die, die sterk uh, gericht is op export. Het heeft uh, flinke landbouwgronden, uh, landbouwproducten uh, die het exporteert. Alleen, uh, ja, het, het land wordt een beetje gemismanaged, of, of uh, wat flink gemismanaged, denk ik. Uh, onder andere is dus, een, uh, al, al jarenlang kiest men voor een vaste koppeling van de rifnia aan de dollar... Uh, Mede om uh, financiële stabiliteitsredenen. Dus om het uh, tegengaan van allerlei problemen. viskoersdepreciatie die dan doorwerken bijvoorbeeld op de financiële sector. Alleen, uh, het is een onhoudbare koppeling. Het land is niet concurrerend genoeg uh, om die koppeling te waarborgen. En uh, ja, dat betekent dat het langzamerhand uh, leidt tot verslechtering van je externe positie. Zou die dan helemaal losgelaten moeten worden? Of bijvoorbeeld gekoppeld moeten worden aan de euro? Nou, koppeling van de euro zou hetzelfde zijn. zeg maar. Dus het blijft een koppeling. Wat je, het IMF verpleit in ieder geval een, een, een forse uh, uh, flexibilisering van het wisselkoersbeleid. Dus misschien moet je, uh, je hem uh, een, uh, een beetje beheers laten zweven, zoals we, we dat noemen. Dat, dat doen ze eigenlijk uh, sinds begin van het jaar ook al. Want uh, ik zei het al, de reservevoorraad is onvoldoende om uh, die koppeling te garanderen. Dus men laat nu langzamerhand de Rifnia ook wel los. Maar hoe krijg je die economie daar weer efficiënt? Want uh, er zal, uh, zullen minder honderden miljoenen in, in zakken van politici verdwijnen. Maar daar los je het niet mee op natuurlijk. Hoe krijg je het daar weer draaiend? Uh, governance is wel een hele belangrijke stap. Want ik zei het al eerder over het steunpakket. Uh, er komt niet zomaar een steunpakket. Uh, ja. Crediteuren hebben, ik bedoel, westerse landen geven niet zomaar steun aan een... In het geval van een uitzichtloze situatie. Dus er zal een overheid moeten komen die bereid is om concessies te doen. om afspraken te maken met westerse crediteuren. om hervormingen door te voeren. Dus daar begint het wel. Als, dat, als die governance verbetert en er is sprake van, van, een, van een stabiele situatie politiek. dan kan er weer. ...nagedacht worden over hoe kan je dat land dan steunen. Uh, hoe, en dan kan je weer nadenken over een wederopbouw van het land. En dat is volgens u de volgorde. Eerst meer stabiliteit en dan pas geld geven. Ja, zo werkt dat denk ik. Ik bedoel, uh, je moet weten met wie je zaken doet. En er moet sprake zijn van een zekere mate van politieke stabiliteit... Om een, uh, ...zodat de regering ook afspraken kan maken met de westerse landen of met Rusland. Ja. ja, want u geeft het al aan Rusland... en die, de banden daarmee zijn nou... of ze het nou willen of niet. Het is ook voormalige satellietstaat natuurlijk. Zullen ze het zonder Rusland ook kunnen redden? En zonder Russische steun? Uh, in een ideale wereld zijn ze zowel vrienden met de EU... als ja. met Rusland. Maar dat betekent ook dat Rusland... Bereid moest zijn om het spel mee te spelen. En uh, uh, Russen zijn goede schakers. En uh, vaak is het van in Rusland van winnen of verliezen. En Ruminische spelers is vaak niet bij. Maar dat, de vraag is inderdaad: krijgen we een situatie waarbij zowel Rusland als EU-partners uh, uh, blijven van Oekraïne? Uh, of wordt het een situatie waarbij uh, keuzes moeten worden gemaakt? Nou, dan streven ze daar naar een ideale wereld. Arjan van Dijkhuizen, senior econoom bij ABN Amro. Hartelijk dank. Graag gedaan. Om te voorkomen dat de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek... verder verslechtert, moet de internationale, moeten internationale troepenmacht versterkt worden. Dat zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Maar volgens de commandant van de Franse troepen in de kar... is het interreligieuze geweld sterk verminderd. Vooral in de hoofdstad Bangui. Afrika-correspondent Kees Broeren is net terug uit de kar. Kees, uh, hoe veilig is Bangui inmiddels? Bangui is redelijk veilig op het moment... dankzij inderdaad de aanwezigheid van... Franse militairen, maar ook uh, van uh, militairen van de Afrikaanse Unie. De zogeheten MISCA-vredesmacht. Redelijk veilig, maar niet echt stabiel. Dat heeft uh, te maken met het feit dat uh, op verschillende plaatsen in het land... mensen gevlucht zijn uh, en in tijdelijke kampen zitten... zoals in de buurt uh, van de luchthaven... En met het feit dat uh, soms geprobeerd wordt om die mensen uit die kampen buiten Bangui in veiligheid te brengen. Zoals bijvoorbeeld in het noordelijke buurland Tjaat. Afgelopen week uh, toen uh, ik er was uh, werd dat uh, heel duidelijk in Bangui. Toen Tjaadische militairen, onaangekondigd overigens, uh, naar Bangui kwamen om een aantal uh, moslim... Mensen van de Centraal-Afrikaanse Republiek op te halen. En toen de verzet tegenkwam van christenen zich eigenlijk schietend de stad uh, uh, een wegbaande uit die stad. Nou, dat leidde tot uh, zoveel onrust, uh, zoveel woede, maar ook tot zoveel uh, gevechten. Dat uh, duidelijk bleek dat het relatief rustig is, maar dat het zeker niet altijd rustig en zeker nog niet altijd veilig is in de hoofdstad Bangui. Nee, misschien is er sprake van een schijnrust inderdaad... Omdat, omdat moslims zijn weggetrokken, dus is nu het conflict even iets verminderd... maar in de kern uh, bestaat het toch nog steeds? Het conflict bestaat in de kern, maar er zijn zeker ook nog moslims. Er zijn uh, tienduizenden moslims, misschien inmiddels al zo'n honderdduizend moslims... inwoners van die Centraal Afrikaanse Republiek, vertrokken... Maar als het klopt wat mensen zeggen dat ze ongeveer 15, 12 tot 15 procent van de bevolking uitmaken, dan heb je het dus in totaal over zeg 600.000, 700.000 moslims die in het land thuishoren. Als er 100.000 van vertrokken zijn, dan zijn er nog zo'n 500.000 tot 600.000 in het land, in de hoofdstad, maar zeker ook elders. Veel van die mensen, uh, voor zover wij ze hebben kunnen spreken, geven ons aan, veel van die moslims, dat ze absoluut willen vertrekken. Maar niet iedereen zal zomaar weggaan, en op dit zijn er dus ook nog honderdduizend moslims? En is die spanning tussen moslims en christenen, die je op heel veel verschillende manieren voelt, is nog overal in het land aanwezig. Ja, en hoe gaat het dan met al die vluchtelingen, Kees? Is er hulp voor? Worden ze opgevangen? in Bangui uh, hulp uh, bij de luchthaven, maar uh, wat geldt is dat uh, ja, steeds vanwege die spanning tussen de verschillende bevolkingsgroepen, want daar uh, gaat het uiteindelijk toch vooral om, uh, dat mensen gescheiden moeten houden. Dat hebben we in de hoofdstad Bangui gezien op uh, de luchthaven, waar een deel uh, christenen een toevlucht heeft gezocht en zegt dat ze daar voorlopig willen blijven... omdat ze niet naar hun eigen huizen in de hoofdstad terug kunnen... al was het maar omdat een deel van die huizen is verwoest. En aan de andere kant, gescheiden opnieuw door de vredesmacht... in het geval van de Afrikanen, de vredesmacht Miska, zitten dan de moslims... die zeggen dat ze zo snel mogelijk het land uit willen... omdat ze zich in de hoofdstad niet meer veilig voelen. Maar we hebben het ook elders gezien. Bijvoorbeeld in een plaatje zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad... het plaatje Baoli waar in een kerk uh, moslims hun toevlucht hebben gevonden... dankzij de plaatselijke pastoor... die zodra hij de eerste moslim zijn kant op zag redden, toen het vechten uh, begon daar, dat was in januari... Uh, en die man zei, meneer pastoor, ik kan geen kant op. Zei hij, nou, wacht even, dan haal ik de sleutels van de kerk. En dan moet je daar toch hopelijk veilig zijn. En inmiddels uh, zitten in die kerk zo'n 650 uh, moslims tussen de kerkbanken, het altaar en het mariabeeld. Maar dankzij toch goede christenen... die gelukkig aan beide ja. kanten goede christenen, goede moslims ook bestaan... zijn die mensen op dit moment veilig. Ja, maar die goede christenen zijn er niet overal. Afrika-correspondent Kees Broeren. Kees, dank je voor je verhaal. Hij was de afgelopen tijd in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Werkdag, ochtends van 6 tot 9 en smiddags van half 5 tot 6 in de Radio 1 Journal. I can't stop. Helene Gees bij de ANWB, waar moeten ze stoppen? Uh, ze moeten vooral stoppen in het zuiden van het land vanochtend. In de rest van het land is er eigenlijk heel weinig aan de hand. Uh, en dan is er een wegafsluiting. Dat gaat om de N207 tussen Berg Ambacht en Alva aan de Rijn. Daar is een ongeluk gebeurd en daardoor is de weg in beide richtingen dicht... tussen Stolwijk en Haastrecht. De snelheid op de A10 en de A13 gaat omlaag, heeft minister Schultz besloten. De rechters in Rotterdam en Amsterdam zeiden eerder dit jaar... dat het besluit om de snelheid te verhogen naar 100 niet genoeg onderbouwd was. Maar nu dus een terugkeer naar 80 km per uur. Theo Verbrugge langs de A10 bij Overschie. Eigenlijk is het best rustig hier zo, langs die snelweg bij Rotterdam. Ik hoor zelfs vogeltjes fluiten, ik weet niet of dat u dat hoort. Het verkeer komt hier wel voorbij hoor. Een meter of vier hier boven mij. Geluidsschermen. Die zijn doorzichtig, dus je zit het verkeer wel voorbij razen. En boven de snelweg staat inderdaad nu nog 100 kilometer per uur. Dat zie ik op die grote matrixborden. En de mensen hier eens even vragen hoe zij dat ervaren. Deze meneer die gaat loopt naar de bushalte, gaan naar zijn werk. We hebben hier een huis gekocht en je weet dat dat naast de rijweg staat dus. U had het erbij genomen als het zo gebleven was? Nou ja, toen de tijd was dat natuurlijk allemaal nog niet bekend... van die fijnstoffen en noem maar op. Maar mijn kinderen hebben bijvoorbeeld hier op deze school gezeten. En die staat helemaal pal op die Rijksweg. En wat voor invloed uh, het heeft uiteindelijk op de toekomst, op de gezondheid. Ja. Of je nou hier woont of in de haven of bij de chemie. Uh... Het maakt u niet zo heel veel uit hoor ik. Ik ben ervan overtuigd dat als je naar het land gaat en je gaat in een uh, bosrijk gebied wonen, dat dat veel gezonder is. Maar in zijn grote stad als Rotterdam, ik heb het idee dat die 20 kilometer daar nou niet zoveel uitmaakt voor je gezondheid. Hij gaat dus echt van 120 terug naar toch? Nou, perfect. Dat uh, komt uh, de inwoners van oost sowieso ten goede. In verband met het fijnstofverhaal en alweer meer. Dus, uh, nee, uh, juichen toe. Prima. Ik kan me dat voorstellen, maar u bent nu aan het tanken hier bij het tankstation na naast de snelweg. U mag niet meer zo hard straks hier erboven. Nou, ik, uh, dit is toevallig de auto van mijn moeder waar ik voor tank. Ik rijd zelf een elektrische scooter. Dus... U bent geweldig voor het milieu. Ja. Kijk, en zo. voor uw moeder misschien. Ja, in dit geval wel, ja. Ja, hartstikke fijn natuurlijk. Want het is natuurlijk wel met je smok, natuurlijk. wordt wel minder natuurlijk allemaal. Dus dat is wel fijn, vind ik. En denkt u dat u dat ook echt merkt in geluid en in, en in geur in het dagelijks leven? Ja, maar er zijn mensen die wonen daar zo en die wonen erbij, ja. En die zullen het ook heel erg merken, dus uh, die zullen er heel erg blij mee zijn in ja. ieder geval. En hoe is het voor u mevrouw? Ik heb nergens geen last van hoor, nee. Kijk, dat hoor je dan ook ja. weer, hè? Ja. Het is wel omdat... een beetje gemengd hier. Maar dat komt omdat wij iets verder van de weg afwonen. En het zal wel in de lucht zijn, maar dan merk je het niet zo. Als je daar binnenkomt en uh, je hebt een uh, witte uh, raamlijsting, naar een week is je zwart. Ja. Dus Wees. dat is... Uh... Wordt een beetje minder ramen wassen. Ja. <lacht> nou, <lacht> ik weet het niet hoor. Ja. <lacht> weg met dat ding. <lacht> <lacht> <lacht> Gemengde reacties in Overschie en de A13. Mevrouw Schult, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, gemengde reacties. Hoe is uh, uw reactie? De rechter vindt dat het moet terug van 100 naar 80, vindt u ook dat het moet? Nou ja, we hebben zelf uh, besloten, omdat we na de onderzoek hebben gedaan: een rechter zei: jullie moeten ook kijken wat je met specifieke metingen doet en niet alleen met berekeningen. Nou, en uh, eigenlijk uh, constateren we dat we uh, qua berekeningen blijven onder de norm. Maar de specifieke meting, uh, die geeft toch wel um, uh, overschrijdingen aan. En uit voorzorg brengen we het naar beneden. En doet u dat dan tandenknarsend? Want het past natuurlijk niet in uw beleid. Beleid waar sneller dan waar het kan en langzamer waar het moet. Uh, nee, het is, uh, ik doe niet tandenknarsend dat zeker niet. Ik vind het natuurlijk wel jammer, omdat wij het in het verleden berekend hadden en het leek allemaal te passen. En nu nemen we toch nog een specifiek uitgangspunt van de panden die heel dicht langs de weg staan erbij. Uh, Ja, En dan zeg je van nou laten we het voor de zekerheid maar omlaag doen. Uh, ik heb ook altijd gezegd uh, ik doe het alleen maar als het past binnen de milieunormen. En daarom doe ik het niet tandenknarsend knarsend omdat ik natuurlijk op heel veel plekken in het land de snelheid heb verhoogd ook naar 130 of op andere plekken ook naar 100 km per uur. En ik vind dat het betrouwbaar moet zijn. Dus mensen moeten weten, het gebeurt alleen als het kan. En als het niet kan, dan gaat de snelheid ook weer omlaag. En zal dat inderdaad veel schelen voor de gezondheid, die 20 kilometer? Um, nou, de uitstoot, extra uitstoot van de 80 tot 100 kilometer is uh, relatief beperkt. Dat is maar een heel klein deel van de uitstoot die daar in dat gebied plaatsvindt. En Wat je eigenlijk ziet is dat uh, vooral in de vier grote steden in Nederland... er heel veel... Fijnstof nog in de lucht zit, en dat heeft te maken met van alles nog wat. Met de havenactiviteiten, met de stedelijk verkeer, met, uh, uh, soms ook als je aan de kust zit, zit bij fijnstof ook nog zeezout uh, bij. Dat is ook een vorm van fijnstof. Maar al die dingen tezamen die zorgen ervoor dat eigenlijk uh, Nederland relatief schoon is, behalve uh, bij die grote steden. En wat ik eigenlijk doe is zeggen, nou ja, laat ik dan maar zorgen dat ik dat kleine beetje extra niet ook nog veroorzaak. Dus dat doe ik in ieder geval terug. Maar daarmee is de problematiek niet opgelost. Gaat u de gefrustreerde uh, automobilisten, die er altijd zullen blijven, nog informeren langs de weg? Met bijvoorbeeld een bord, wij doen dit voor uw gezondheid? Nou, we zullen het terugbrengen en we hebben er nu over gecommuniceerd, dus dat zullen de automobilisten ook lezen. En ik heb ook gecommuniceerd dat op het moment dat het wel weer kan, hè, dat er weer uh, ruimte ontstaat, dat de luchtkwaliteit uh, weer verder verbetert, dat we dan weer overwegen om te kijken of de snelheid weer omhoog kan gaan. Maar waarom, dus waarom zou die verbeteren? Um, ...omdat de uh, afgelopen jaren de luchtkwaliteit heel sterk verbeterd, Auto's worden schoner, uh, er wordt steeds meer ijs gesteld aan auto's... ...waardoor er minder uitstoot is. En uh, ja, dat, dat heeft een enorm effect gehad. Dus je ziet dat er veel minder uitstoot is van de auto's dan er was in het verleden. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook altijd rekening houden met groei van het verkeer... ...en dan nog is het minder. Dat is één reden. De tweede reden is, als de A4 Midden-Delfland uh, geopend wordt... ...dan gaat er heel veel verkeer van de a 13 af bij overschieten. Dus ook dat zal zijn effect hebben. Nou, tegen die tijd uh, moeten we maar bekijken of dat alsnog weer ruimte geeft... voor die 100 kilometer zoals het vroeger ook was. Of dat we zeggen, nou, er zijn nog zoveel problemen... laten we dat maar gewoon niet doen. Heeft het, uh, mevrouw Sultus, ook nog gevolgen voor andere trajecten? Gaat de snelheid bijvoorbeeld ook naar beneden? Want ik kan me voorstellen dat er nog een paar zijn. Mm, uh, alleen bij de A13 en de A10. De A10 West is dat, uh, bij Amsterdam. Ja. Ook daar staan uh, aan de weerszijde van de weg staan uh, twee vetgebouwen. Er zijn er nog twee andere plekken in Nederland... waar er ook zo dicht een bebouwing langs de weg staat. En dat is... Uh, bij Maastricht, en daar zijn we een tunnel aan het maken, uh, dus daar hoeft de snelheid uh, die, die hoeft daar niet aangepast te worden, want het gaat daar ondergronds. Okay. En bij uh, Zeist A28 uh, en daar is de weg deels verdiept, deels afverkapt, dus ook daar speelt het niet. Goed, dus het blijft bij die A10 en die A13? Ja. Ja. ja. En u blijft meten en als het weer kan, dan gaat het weer veranderen. Uh, is dat ook niet een logistiek probleem? Want die automobilist weet zo langzamerhand ook niet meer wat hij daar moet rijden. Nou ah ja, we krijgen steeds meer dynamische verkeersborden, dus dan kun je gewoon op het bord zien wat je moet rijden. En de auto's worden ook steeds slimmer, dus um, over een tijdje, ik denk niet al te lange tijd, zie je ook in je auto altijd hoe hard je ergens mag. En nu dus ook al, oh, vraag, oh, hoe, je, hoe hard je mag. Nee, ik dacht dat, hoe hard je ja, kunt. Ja, hoe hard je ja, mag. Hard je nee, hard ja. je mag uh, want Kijk, dat, dat, dat, uh, met de borden, dat is inderdaad een fysiek iets, dan moet je de borden weer vervangen ja. en dan moet je kijken. En dan moet je uh, kijken of je er net een bord ziet of net gemist hebt. En in de toekomst wordt dat natuurlijk allemaal. Uh, en dat is de nabije toekomst wordt dat allemaal wat makkelijker. Mevrouw Schultz, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Een hoop, okay, ge dank u. Sorry. Een hoop geotter met die verkeersborden, zou ik bijna willen zeggen. Minor Remmers, want we gaan nog even naar die ene otter. Heb je hem nou gezien of niet? Nee, we hebben hem niet gezien. Maar ja, kijk, met dat verkeer allemaal, van de honderd worden er twintig doodgereden. Ook hier is dat gebeurd, maar daardoor kwamen ze er wel achter... dat er dus meerdere zitten in Nieuwkoop. Nou, de city marketing van Nieuwkoop is er ook al blij mee. Hele advertentie gemaakt. Prachtige foto van de otter erbij. Nieuwkoop verwelkomt haar nieuwste inwoners. En dan staat er onderaan de advertentie... volg de otter naar onze gezellige gemeente... en kom hier ook wonen in Nieuwkoop. Nee! Nou, wij zijn hartstikke enthousiast uh, over de reactie van de gemeente Nieuwkomen. Nou, nog meer verkeer, nog meer bebouwing moet je juist niet hebben. Ze hebben de ja, ruimte nodig, natuurlijk. Nou, ja, ja, dit gaat om een woonwijk die al gepland was. En daar willen ze graag de woningen verkopen. En uh, verder rest uh, uh, hebben we heel goed overleg met de gemeente. Die zijn heel enthousiast. Er zijn ook, ook burgerinitiatieven, Ja, precies. Dat is heel leuk om te melden ook. Dat er uh, mensen zijn die zeggen van, kunnen we iets doen? Kunnen we geld bij elkaar verzamelen, sportverenigingen? En die hebben zich gemeld bij onze boswachters, bij boswachter Martijn... die vanochtend in de uitzending was... Om die tunneltjes aan te leggen onder de wegen door. Ja, om, om aan te jagen. Natuurlijk, de overheid, de gemeente en de provincie kunnen niet achterblijven. Maar als natuurmonument kunnen die boswachters misschien alvast een, een, een stimulans betekenen... om geld voor elkaar te krijgen. En wie zelf wil komen kijken, kan naar het bezoekerscentrum aan de Nieuwkoopse Plassen... dit weekend al voor een mooie wandeling of vaartocht. Maar de otter is schuw, die zie je niet, denk ik. Marno Remmers op zoek naar de otter. Het ja, loopt tegen negen uur ter het einde van dit NOS Radio In journaal. Staatssecretaris Steven van Justitie hoorde u eerder deze uitzending. Hij vertelde dat hij coulanter wil omgaan met homoseksuele asielzoekers uit Oeganda. Zo dadelijk na negen uur hoort u eerst de reactie van het COC. En we volgen wat er in Oekraïne gebeurt. Dat geldt natuurlijk ook voor het gewelddadige duo... waar zowel de Nederlandse als de Duitse politie naastig naar zoekt... En later vandaag gaan we dan natuurlijk naar Den Haag, naar de huldiging in Assen worden de Olympische sporters vandaag daar in de Hofstad verwacht. Joris van der Kerkhof zal dat gaan volgen, die is er straks bij. Joris, waar gaan ze allereerst naartoe? Ze gaan eerst naar de premier, dan gaan ze een beetje mee eten. De medaillewinnaars uh, in ieder geval. En dan gaan ze met de premier, als ze met hem op de foto zijn geweest. De bedoeling was om dat in het torentje te doen. Maar doordat er zoveel medaillewinnaars zijn, zal dat in een iets grotere ruimte gebeuren. Steken ze binnen of over naar de ridderzaal. Dan gaan ze luisteren naar de minister uh, van, uh, van Sport. Naar de voorzitter van NOC-NSF, André Bolhuis. Naar uh, de directeur, uh, Maurits Hendricks. En... Uh, ook nog naar de premier en dan gaan ze daarna snel doorlopen naar uh, het paleis Nordijnen, naar het werkpaleis van de koning... om daar met de koning te praten over de prestaties van de afgelopen twee weken. Weer op de foto en dan weer terug naar de ridderzaal om dan aan te sluiten bij de borrel die daar dan uh, al, uh, al bezig is. En dan worden ze losgelaten voor alle huldigingen in hun eigen gemeente. Ho, ho, ho, ho, Joris, want krijgen ze niet nog een lintje ook? Nou, wie weet. Maar dat weten we natuurlijk niet... wat de koning allemaal behaagd heeft... Uh, um, om deze taalvorm te gebruiken. Dat kan ik dan vertellen over een paar uur. Of het hem behaakt heeft, of Sven of Irene... of wie dan ook allemaal een lintje te geven. Wie weet wel, Mark Thuid, dat zou ook nog kunnen. Ook ondanks dat hij geen medaille gewonnen heeft... voor zijn belang voor de Nederlandse sport. Wie weet. Wie weet. Joris van de Kerkhof vanuit Den Haag. Dat is heel ver weg, hoort u. Daar gaan we iets aan doen. Straks klinkt hij directer en doet hij verslag op Radio 1. Nu de ochtend met Jurgen van den Berg. Dag. Luister, luister.